Nederlanders heeft in een skigebied in Tirol een Duitser mishandeld, meldt het AD. De Duitser van 19 werd door zes mannen aangevallen en met een skischoen in zijn gezicht geslagen. Het is niet de eerste keer dat Nederlanders zich misdragen op wintersport. Op tweede kerstdag was een groep Nederlanders betrokken bij een grote vechtpartij in een skibar, ergens anders in Tirol. In het Drentse boven Smeelde is een vaalwagen in de fik gestoken. Dat melden regionale media. Een stukje verderop in Hogersmeelde is ook een bootje uitgebrand. Het gaat waarschijnlijk om brandstichting door jongeren... wat regelmatig gebeurt rond de jaarwisseling. De afgelopen week ging daar bijna elke dag wel een auto in vlammen op... Er waren dit jaar een stuk minder medicijntekorten, dat schrijft Trouw. En de tekorten die er waren, waren ook nog eens sneller opgelost. In 2024 waren er nog veel medicijntekorten... waar 4,5 miljoen mensen last van hadden. Hoeveel mensen er dit jaar last van hebben gehad is nog niet bekend... maar de verwachting is dat het aantal veel lager is. En het nummer Ordinary van Alex Warren... is de meest verkochte en gestreamde single van 2025 geworden... zegt samensteller GFK. De nummer stond bijna het hele jaar in de hitlijsten... De student heet Lotje staat op nummer 2, gevolgd door Echte Liefde is te Koop van Samuel Welten. Het meest verkochte en geschreemde album is Mama I Made It van Roxy Dekker, gevolgd door de albums van Alex Warren en Taylor Swift. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en dat inwaarts kan het glad worden. De minima ligt tussen de min 1 en plus 4 graden. Overdag buien de noordoosten, zon in het zuiden en 3 tot 7 graden. En tot zover het ANB nieuws. Ja, yes, Oscar, dankjewel. Q-verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files overal doorrijden. Eh, wel in Flitser. Oppassen. A67 Venlo Eindhoven. Ligt ze in de bosjes bij 74,9. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het foute uur. Tot Toppen met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-Music. Mattis Jansen. Ja, alle daggebruikers even verzamelen in de Q-App. Laat even met een berichtje weten wat je aan het doen bent. Ondertussen wordt weg. Carlo en Irene. Nou, Wem. A new. It's new. A new. Q Music. In de tijd dat ik op de camping stond, en dat dit bij ochtendgymnastiek het standaard nummer was. Mooi. Het is de aftrap van de allerlaatste dag van 2025. Mat is hier op de plek van Jullie het Eijk. Even de club bij elkaar krijgen hoor. Alle nachtbraken verzamelen. We gaan alle nachtbraken verzamelen. Tobias die stuurt zo richting bed. Uh, Want ik en mijn vrienden willen tegen 12 uur vanmiddag het eerste biertje hebben opgetrokken. Lekker! Janne laat weten, nog druk in de weer voor de oliebollen voor Oudjaarsdag. En Michael wens iedereen alvast een fijne Oudjaarsdag en jaarwisseling toe via de q -app. Uh, Sandra is nog wakker, wat zij heeft een nachtdienst als chauffeur. Uh, even kijken, Mitchell is op dit moment bollen aan het bakken. Uh, Jeffrey die stuurt hitster aan het spelen met vrienden, gekregen als een kerstcadeau. Leuk, leuk. Moet ik niet meer met Jeffrey hitster spelen, want dan is het ook niet meer leuk. <laughs> Kent straks alles. Uh, Daniel is erbij, Q aan, ondertussen onderweg met een vracht naar Lyon. Lekker. Gewoon even naar Frankrijk, waarom niet? En uh, Yara die komt net terug van een, een vriendinendag in Den Haag. En Renske, dan tot slot, zij zegt bijna 2026, ik vier met mijn ouders, maar eerst nog even Fouten Nieuw luisteren. Ja! Kiel, kiel, kiel, kiel, kiel. Lekker, Renske, tot en met Oud en Nieuw hoor. Inderdaad, de allerbeste muziek uit het Fouten Uur in Vout en Nieuw. Bijvoorbeeld de Backstreet Boys, als Long as a Lobby komt eraan, naar nou, Neven Evans. Dit is Wellerman in de Q-nacht. Q! -nacht. Kiel, kiel, kiel. was a ship that put to sea, the name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dipped down her below, my bully boys blow. <laughs> I've seen been two weeks from shore, went down on her, a right whale bore. The captain called all hands and swore, he'd He take that whale in tow. <laughs> Even more. Today the world and time will bring our sugar and One day when the time is done, we'll take a wee bit more. Fout en nieuw. van de Las Vegas Swear gehoord. Dat is echt een shirt, hè? Eén van de allervetste concertzalen ter wereld, denk ik. Eigenlijk is dat uh, een gebouw in Las Vegas uh, wat gewoon een hele grote bol is. Zo van buiten als uh, van binnen, een ledscherm scherm er ook in. Dus eigenlijk overal waar je kijkt is gewoon een en al scherm. En dat ziet er zo ongelooflijk vet uit. Je moet het maar eens opzoeken op YouTube. Echt een van de allervetste shows die ik daar ooit heb gezien. Dat zijn van de jongens die je net hoorde. De Backstreet Boys. Dat is echt, echt vet. Ik ben er niet zelf geweest, maar ik heb het... Dit... Dus het zijn echt mensen die hebben dat hele concert gefilmd en op YouTube gezet. Ik heb het allemaal gezien. Ik vind het echt geweldig. Het is net alsof je gewoon in een soort hele grote Death Star zit uit Star Wars of zo. Dat is echt, echt absurd. Echt heel cool. Maar wat ik nog veel gestoorder vond aan de Backstreet Boys en de Las Vegas Fair, is dat dit sinds juli al gaande is... En uh, vanavond staan ze er ook gewoon, hè. Met diezelfde show. En niet alleen vanavond. In januari staan ze er nog vijf keer. In februari staan ze er nog vijf keer. Ja, ik durf het eigenlijk bijna wel te zeggen. Dit, de Backstreet Boys in de Las Vegas sfeer in Las Vegas. Dit is de soldaat van Oranje onder de concerten. Wegend succes verlengd. De Backstreet Boys in de Las Vegas sfeer. Goed, het is uh, fouten nieuws. Straks een nieuwe ronde van de nachtwedstrijd. Na Arriba Franklin. Yeah, music. The best hits uit het foute uur New Music Bésame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Nieuw. Het is de laatste dag van 2025. Ja, ja, ja. Ik weet het, ik weet het. het is tijd voor de nachtwedstrijd. Het is woensdagnacht. Even simpel, kort uitgelegd. Ik ga op zoek naar een luisteraar met het meeste of minste van iets. Uh, bijvoorbeeld uh, de meeste stappen. Uh, de hoogste kilometerstand in je auto. Uh, de meeste tattoos of... Uh, nou, zoals vorige keer, uh, toen speelde Judith het. Uh, degene met de meeste ongeopende WhatsApp-chats. Uh, toen kwam Sandra als winnaar uit de bus. Dat klopt zo. Goedenavond. Hallo, Sandra. Nacht. Ja, ja, Je hoorde Nelly net, die had er 81. Maar ja. dat is eigenlijk niks bij wat jij hebt, hè? Nee. Nee, nee, nee. Want hoeveel heb jij er? Ik heb er 126. 126? 126. Sorry, maar ik dacht dat ik er veel had. Ik heb er 56. Uh, maar dat valt dus blijkbaar wel mee. Uh, deze dag ben ik op zoek naar iets anders. Ik ben namelijk benieuwd naar de luisteraar... die dit jaar al de meeste oliebollen achter de kiezen heeft. En dan kan ik me op zich wel iets erbij voorstellen... dat je niet elke oliebol hebt geteld in 2025. Uh, dus ik geef je bij deze de uh, toestemming... om een schatting te doen van het aantal oliebollen... wat je in 2025 hebt gegeten. Stuur het even in via de Key music app There was a time when nothing would last. There was...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 Even van je leren, wat ik niet eens meer wil proberen, omdat ik je zo mee Zal hij hem zelf goed vinden? Gordon, en kon ik maar even bij je zijn? In fout en nieuw. Het is weer in de nachtwedstrijd. Uh, betrappen we trappen hem af zelfs. Ik ben op zoek naar de luisteraar. die dit jaar, in 2025. de meeste oliebollen gegeten heeft. Ik kan me voorstellen dat je niet elke oliebol die je achter je kies hebt gestoken. dan ook echt daadwerkelijk hebt geteld. Uh, maar uh, je mag een schatting doen. Stuur het in via de QMusic App. Jos heeft dat gedaan. Jos, goedenavond. Ja, want... Jij hebt hoeveel oliebollen gehad? Ja, eentje pas. Hoe kan dat? Hoe, waarom nog maar één? Ja, dat vraag ik mezelf eigenlijk ook af toen ik de eerste had vanmiddag. Maar uh, ja, ben ja, gewoon nog niet eerder aan toegekomen. Niet eerder aan toegekomen, maar je vindt ze wel lekker? Uh, 100%. 100%. Ga je ook nog oliebollen bakken dan? Of? Morgen. Morgen gaan we een goede voorraad... Uh... Oh. Dus eigenlijk bel ik jou helemaal op het verkeerde moment. Als ik jou dit morgen had gevraagd, dan had je er veertig uh, gezegd of zo. M morgenavond gaan we minimaal voor de tien. <laughs> ja, voor de tien. <lacht> Lekker. En dan halen uh, we oud auto nieuw. Blijven er dan nog veel over, denk je, of valt het mee? Ik ben bang van niet, maar ik hoop dat ik er nog wel een paar, en paar overhoud om uh, de eerste op te eten. Nou, dat zal vast goed komen. Maar ik uh, moet je helaas wel uh, teleurstellen, Jos. Uh, er gaan mensen over jou heen. Ja, dat had ik niet anders verwacht eigenlijk. Nee. ik ga er zelf ook overheen hoor. Ik, ik heb denk ik ook al een stuk of twintig gehaald dit jaar. Dat is echt niet best eigenlijk. Uh, maar daar gaat iemand overheen, Jos. Wel, dankjewel. Eeuw, geen probleem. Hey, goeie avond, Mitchell. Goeie avond. Jij hebt hoeveel gehad? Ja, ergens uh, rond de 35. Ik heb er dat een eentje achter mijn kiezen zitten, dus uh, 36. 36, je bent maar nu net achter kiezen. Heb je die dingen op voorraad liggen of zo? Nee, ik sta door de bollenkram nu even lekker te bakken. Oh. Is zo'n zo, zo kraam waar ik, ik mijn oliebollen normaal gesproken zou halen, zeg maar. Daar sta jij nu in oliebollen te bakken? Ja, dat is helemaal correct. Doe je dat s'nachts? Ja, ja hij moet wel, anders heb je het te kort voor de dag. Ja, het is eigenlijk net zoals de bakker, uh, toch? Of niet? Ja, we hebben nu de bestellingen en dan straks nog een beetje de mensen die niet besteld hebben. Dus je moet altijd genoeg hebben, hè? Ja, precies. En verwacht je dan uh, dat er morgen heel veel mensen nog oliebollen komen halen? Of... Ja, We hebben nu 4000 op de planning staan en de rest kunnen we gewoon voor de niet bestelde klanten komen. Dus er gaan er nog een paar worden, ja. Hoeveel? <laughs> 4000 bestellingen. 4000 bestellingen? Ja. Staan ze morgen in de rij met een auto, alsof het een Mac Drive is bij jullie of zo? Ja, voor iets. We zijn morgen om 6 uur al, dus uh, ja, allemaal komen. <laughs> Super. Uh, Mitchell, uh, tot dusver ben jij in de nachtestrijd degene die aan kop gaat... met 36 oliebollen. Nou, mocht je nou zitten te luisteren en denken van... ja, die 36 oliebollen van Mitchell... dat is helemaal niks vergeleken met wat ik heb gegeten in 2025. Ik stuur dan even een berichtje in via de Key Music app. Laat even weten hoeveel oliebollen je dit jaar hebt gehad. En wie weet, spreek ik je straks. Na Urban in the Fire, dit is september in nieuw remember naar het nieuwe jaar met de beste hits uit het foute uur dit is fout en nieuw Me And I wanna you we zitten midden in de nachtwedstrijd. Uh, we zijn op zoek naar de luisteraar die in 2025, dus het hele jaar, heel 2025, uh, de meeste oliebollen op heeft. Uh, Michel, we waren net gestopt bij jou. Hoeveel oliebollen had je ook alweer gehad? 36. 36 stuks. Dat vind ik echt, echt absurd veel eigenlijk al. Ja, dat dacht ik ook. Michel, ik heb uh, wel slecht nieuws voor je. Er is iemand die over dat aantal heen gaat. Dat hey, was. Helaas. Helaas. En wat hè? Ja, in te hè? Ja. Ja, ja, Toch dankjewel, je Mitchell. Graag gedaan. Leonne. Hoi. Goedenavond. Jij Hoi, gaat over het aantal van Mitchell heen. Ja, zeker. Wat was je aan het doen uh, toen, je, toen ik je belde? Wij zijn uh, oliebollen aan het maken in, uh, in de bakkerij. In de bakkerij. Hoeveel ja. oliebollen worden er gemaakt vannacht? Uh, 100.000 ongeveer. Wacht, wacht, wat? 100.000? Ja. Wat? Ja. Maar hoe dan? Nou, gewoon lekker bakken met alle collega's hier van Bakkerij Koenen. Ja, maar dan staan jullie allemaal aan een tafeltje met een pannetje en, en, en, en weet ik veel. Hoe, hoe ziet dat nou, eruit? Nou nee, dat zijn twee grote machines. En worden er worden ongeveer uh, 6 tot 8 de oliebollen per uur eruit. Maar er bestaat een oliebollenbakmachine. Jazeker. Kan ik zo'n ding in huis krijgen? Als je huis groot genoeg is wel, ja. <laughs> ik vond ook zo'n ding. Uh, Leon, hou ons niet langer in spanning. Hoeveel oliebollen heb jij gehad dit jaar? Nou, om en bij uh, de beide honderd. Honderd stuks! Ja, dat vind ik echt, vind ik echt absurd, Leone. Ja, je moet je af en toe proeven. Honderd stuks, het, ja, je moet je proeven. Maar eet je dat ding dan ook helemaal op? Bijna wel, ja. Bijna wel. Leone, ik, ik, ik, ik schok van jouw aantal. Honderd oliebollen vind ik echt serieus veel. Uh, uh, maar ik heb gek genoeg iemand gevonden die over jouw aantal heen gaat. Is waar? Echt, echt bizar. Leon, toch dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. Fijne avond. Hé, hey, hetzelfde. Verdi. Ja. Ja, het, uh, ik denk dat je ons uh, niet langer in, uh, in, in spanning moet houden. Want hoeveel oliebollen heb jij gehad dit jaar? Ja, we, we hebben net goed te tellen en we zitten zeker op 150. Maar we denken dat we dan nog wel heel erg aan de lage kant zitten. Aan de lage kant met 150 stuks. Dat vind ik echt, echt absurd, Freddy. Maar hoe, hoe, hoe, hoe vind je dit nog gezond? Ja, heel gezond. Heel gezond. Oliebollen vind jij heel gezond. Ja, precies. Het Zo'n vetter, hoe beter, toch? Ja. Oh, kan, je me dit, kan je dit alsjeblieft aan mijn vriendin vertellen? Hoe vetter, hoe beter? Ja, moet je luisteren. Ik word echt al uh, weken naar de sportschool getrokken... omdat ik uh, nou, wel wat kilo zou mogen afvallen, volgens mijn vriendin. Maar ik vind oliebollen ook zo lekker. 150 ga ik niet halen, of daarboven ook niet. Maar ik vind 150 echt absurd veel. Ja, nou, ze zijn zo lekker, hè? Maar gek genoeg, met 150 oliebollen die inderdaad heel lekker zijn... gefeliciteerd, Ferdy. Ja, dankjewel. je bent degene die de meeste oliebollen heeft gegeten in 2025... die nu luistert naar Q-Music. En daarom kan ik je feliciteren met het Q-Music prijzenpakket. Dat is helemaal super. Fijn, leuk. Nou, een fijne jaarwisseling. hetzelfde, dankjewel. Nog veel oliebollen eten. Ja, we gaan morgen op om te bakken. Ja, goed zo. Tot avond nog even lekker halen. wens ik jou een hele fijne dag. hetzelfde, dankjewel. We gaan door met Fouten Nieuw met Lady Gaga en Alejandro.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 Nieuw. Met voor je onderweg Pakito. Living on Video komt eraan. Uh, Na de man waarvan je hoopt dat hij tijdens de feestdagen juist wel voor je deur staat. Eigenlijk het liefst ook met een hele dikke cheque met een uh, mooi geldbedrag erop. Ik heb het over Jamai en Step Right Up. Maar It's a shame